Krol met het NOS-journaal. Chipmachinefabrikant ASML verwacht niet dat de beperking van de export naar China grote gevolgen zal hebben. Volgens het bedrijf geldt de inperking alleen voor de meest geavanceerde technologie. Het kabinet wil vanwege de internationale veiligheid voorkomen dat gevoelige technologie in handen komt van China... dat daar mogelijk geavanceerd defensiematerieel mee kan maken. In de Georgische hoofdstad Tbilisi is het protest tegen een omstreden wetsvoorstel nog steeds aan de gang. Het is de tweede dag van protest. Die begon vreedzaam, maar is inmiddels uitgelopen op confrontaties met de politie. De betogers wierpen barricades op en de politie zette traangas en waterkanonnen in. Er zouden zeker tien mensen zijn opgepakt. Bij het protest gisteren in Tbilisi waren dat er zeker zestig. De buitenlandschef van de EU, Borrell, heeft de Europese defensieministers gevraagd om een nieuw steunpakket van 2 miljard euro. Dat geld is bedoeld voor de aankoop van munitie en wapens die vooral bedoeld zijn voor Oekraïne. Als de lidstaten de vraag naar munitie op elkaar afstemmen, leidt dat volgens Borrell tot lagere prijzen en kortere leveringstijden. Oekraïne vindt de plannen ontoereikend. Dat land zou een miljoen stuks artilleriemunitie nodig hebben ter waarde van zo'n 4 miljard euro. Bayern München en AC Milan hebben de kwartfinales van de Champions League bereikt. Bayern versloeg Paris Saint-Germain de afgelopen avond met 2-0... en omdat de Duitsers de uitwedstrijd al met 1-0 hadden gewonnen, gaan zij door. De andere achtste finale tussen Tottenham Hotspur en AC Milan eindigde in 0-0... maar de Italianen hadden hun thuiswedstrijd met 1-0 gewonnen en gaan dus ook door. Het weer, de temperatuur ligt vannacht rond het vriespunt. In het midden en oosten kan wat sneeuw vallen. In het zuiden regen. In het noorden blijft het droog. De komende dag eerst droog vanaf de middag vanuit het zuiden. Weer regen en natte sneeuw. En het wordt 5 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. I'm a Punt 9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 shit my you love for me